Twee uur Marion Koekoek met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft... is vorig jaar gestegen tot 1,2 miljoen. Dat waren er fors meer dan in 2011. Zo blijkt uit een meerjarig rapport van het CBS en het SCP. De economische crisis, die in 2008 begon... had eerst nog niet veel invloed op de armoedecijfers. Maar sinds 2011 neemt het aantal mensen in armoede sterk toe. Vooral mensen in de bijstand verkeren vaak onder de grens. Ook alleenstaande moeders en migranten hebben het vaak moeilijk. De meeste arme mensen wonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... maar ook in een aantal Limburgse gemeenten en in Leeuwarden wonen er opvallend veel. Het SCP verwacht dat er dit en volgend jaar nog steeds meer mensen bijkomen... die onder de armoedegrens leven, maar dat de groei wel afneemt. In het massagraf dat vorige maand werd ontdekt in Mexico... zijn veel meer lijken gevonden dan eerder werd gedacht. Het zijn er zeker 64 in plaats van 33. Veel lichamen waren vastgebonden en vertoonden sporen van marteling. Drugsbendes worden verantwoordelijk gehouden voor de moorden. Het massagraf in La Barça ligt in een regio... waar twee drugskartels elkaar op leven en dood bestrijden. Het werd gevonden op aanwijzing van plaatselijke politiemensen. Die hadden bekend dat ze twee federale politieonderzoekers hadden verraden... en in handen van een drugsbende hadden gespeeld. De twee zijn volgens Mexicaanse media nog niet gevonden. De trein die zondag in New York in een bocht ontspoorde reed waarschijnlijk te snel. Dat zegt gouverneur Cuomo van New York. Uit eerste onderzoek blijkt dat de trein in een bocht 132 kilometer per uur reed waar maximaal 48 is toegestaan. Bij het treinongeluk in de wijk The Bronx kwamen vier mensen om het leven. Tientallen inzitten raakten gewond. Cuomo zei vandaag dat informatie van datarecorders moet uitwijzen... of de machinist inderdaad te snel reed. En ook moet dan duidelijk worden of hij nog heeft geremd. De machinist heeft het ongeluk overleefd. Het weer vannacht vriest het op de meeste plaatsen licht. In de loop van de, dag, van de nacht kan nevel, mist of laaghangende bewolking ontstaan. Overdag blijft het dan veelal grijs, het is droog en het wordt 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Dit is de nacht Met Saskia Weerstand hele goede nacht. Dit is inderdaad, dit is de nacht van 3 december alweer. Vannacht gaan we het hebben over het leven op de straat. Over zwervers. Maar dat allemaal later vannacht. We gaan het namelijk eerst hebben over geweldsincidenten in het openbaar vervoer. Ja, dat gebeurt namelijk uh, nog best wel vaak. Dat er klappen worden uitgedeeld aan uh, conducteurs en uh, mensen die de kaartjes controleren. En daar gaan we dan later ook over bellen met Eline Klooster. Zij is woordvoerster bij het RRT. Ik kan voor u een uitstel van betaling uitschrijven. Gaan we helemaal niks uitschrijven! Heb je een legitimatie bij u me, meneer? Legitimatie? die oh, Legitimatie bij me? Ja natuurlijk heb ik het nee, bij me! Die krijg je helemaal los. niet en ik ga ook geen kaartje kopen voor jou, heb je dat goed begrepen? Meneer. Ik ga helemaal meneer. geen kaartje kopen. Ja, kom er ja! op, ja, tot er op! Hé hey, gasten, zitten relaxed man. Wat zeg jij? Hou je kop niks jongen, mafkees! Kom eens even hier, Wat je begrijpt, Echt wel even dat er hier helemaal niks opgeschreven wordt! Ja? U ziet er niks meer op. Jij moet echt gaan uitkijken jongen! Er wordt hier helemaal niks opgeschreven, anders dan stop ik je op je bek! Heb je dat begrepen? Ik stop je op je bek! Je hebt geen idee, jongen, wat hier in de grot zit! Klotert, klotert, klotert! kloten, sorry! Hier is met je Er wordt hier helemaal niks, niks uitgeschreven! Precies. Ja, dat is even schrik, hè. zo midden in de nacht. Maar zo gaat het er helaas uh, wel veel aan toe in het openbaar vervoer. En natuurlijk uh, niet altijd, gelukkig maar. Maar het gebeurt wel heel vaak. En uh, daar gaan we het vannacht over hebben. Over geweldsincidenten uh, bij het openbaar vervoer. En u bent natuurlijk uh, uh, welkom om met ons mee te praten. Kom via telefoonnummer 0800 1121. Ik ben op zoek naar uw verhalen over de trein. Misschien dat u een keer in de trein zat en dat u het meemaakte. Dat er iemand uh, ja, helemaal uit zijn stof schoot. Omdat hij... Uh geen kaartje had gekocht of om een andere reden. Dat er geweld werd gebruikt misschien. Of dat er een woordenwisseling ontstond. Ik ben heel erg benieuwd, gebeurt dat nou echt heel vaak in Nederland? Dat is eigenlijk mijn vraag aan u. NachtapestuitEO.nl, ook daar kunt u ons bereiken. Dat is natuurlijk voor een mailtje. En u kunt ook met ons meepraten op Twitter. En dat kan via een hashtag, dit is de nacht. Maar bellen mag dus ook naar het gratis telefoonnummer 0800-1121. En dan uw ervaringen in het openbaar vervoer. En dan met name over de agressieve kant helaas van uh, sommige rijden. Ik ben benieuwd, 0800-1121. Maar eerst muziek. MUZIEK Can't remember the last thing that she said as you were leaving. But the days go by so fast, and it's one more. talked a little while about the year. I guess the winter makes you laugh a little slower, makes you talk a little lower about the thing.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 geweldsincidenten afgelopen weekend weer in Haarlem, Oosterbierum en Rotterdam tegen bestuurders van bussen en tremmen. Afgelopen weekend uh, zijn voor ons de aanleiding om weer eens te kijken hoe het er eigenlijk aan toe gaat bij de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET. Aan de telefoon hangt Eline Klooster, zes woordvoerster van het RET. Goeienacht. Goeienacht. Wat is er precies gebeurd in Rotterdam? Um, nou, we hebben afgelopen zaterdag te maken gehad met twee verschillende incidenten. Het ja. eerste incident was, een, uh, uh, was bij uh, een tram midden in de stad bij het Eendrasplein. Mm -hmm. Daar liep een, uh, een uh, jongen vrij hinderlijk voor de tram langs. Oh. Uh, en toen de trambestuurder daar iets van zei, omdat hij uh, uh, waarschijnlijk erg schrok van het oversteken van, uh, van de jongen. Die uh, liep vlak langs de tram, vlak voor de tram langs. Um, toen, uh, toen werd hij uh, daarop geslagen door de jongen. Uh, daarbij uh, is hij licht gewond geraakt en vervolgens uh, naar het ziekenhuis uh, gegaan. Uh, tweede incident was bij een uh, controle uh, van een groep uh, COV'ers, de controleurs openbaar vervoer, bij mm het -hmm. Fremhalte. Um, Zij controleerden tramreizigers op uh, de aanwezigheid van, uh, van een vervoersbewijs. En mm -hmm. uh, nou ja, ze vonden daar iemand die uh, geen kaartje had. En uh, die uh, vond vervolgens aanleiding om uh, ook om, uh, klappen uit te delen. So. Dus dat was de andere incident. Ja, ja. nou, twee, twee incidenten die, die al wel vrij schokkend zijn. Uh, direct ook met geweld erbij. Uh, gebeurt ja. dit nou vaak? Of is dit echt sporadisch? Um, nou ja, het, het, gebeurt, het gebeurt te vaak. Uh, dat wil zeggen, afgelopen jaar hebben we uh, een stuk of dertig van dit soort uh, gevallen gehad... waarbij we uh, uh, ja, onze medewerkers klappen hebben gekregen. Mm -hmm. en is het is gelukkig niet zo dat ze altijd voor een controle naar het ziekenhuis moeten. Maar ja, iedere klap is één te veel natuurlijk. Ja, absoluut. En in die zin uh, um, ja, komt het uh, helaas regelmatig voor... We zien dat overal het, het aantal incidenten juist daalt. We zien ook dat het aantal uh, percentage juist afneemt. Uh, het, dat is vaak aanleiding voor, ja, om... om uh, voor uh, incidenten op het moment dat we iemand controleren... en die blijkt niet in het bezit van vervoersbewijs... dan is dat juist de aanleiding om uh, tot de confrontatie te komen. Ja. Uh, dus je kunt je, kunt je voorstellen... Hè, op het moment dat, uh, dat het zwartrijdpercentage daalt... dat daardoor automatisch ook het aantal incidenten daalt. Mm -hmm. Maar daarnaast zien we dat er nog steeds... gewoon een hele kleine groep is... de harde kernen zou ik ze willen noemen... Ja, die, uh, die helaas gewoon uh, nog steeds uh, uh, ja, uh, erg agressief blijkt. Ja, en die komen wel echt vaak voor. Dat, zijn echt, dat is dan echt een bepaalde groep. Ja, dat is echt, nou ja, dat is echt een groep die, uh, die, die, die, die zo, uh, zo agressief is... dat zij uh, het blijkbaar nodig vinden om onze, onze medewerkers uh, te mm. slaan. Of en kun je die mensen op een gegeven moment ook weeren te... want, want dat wordt natuurlijk wel een beetje lastig dan. Uh, ja, je kunt ze niet echt zeg maar, verbieden om met het openbaar vervoer te gaan, of wel? Nou, het mooie is, dat kunnen wij wel in Rotterdam... want wij oh. hebben het OV-verbod uh, ingevoerd. Mm -hmm. um, en het OV-verbod is uh, geldig op een beperkt aantal uh, tramlijnen. Yeah. En het OV-verbod is echt gericht op die kleine harde kern die ik net bedoel, Dus die kleine agressieve harde kern van reizigers... die uh, ja, echt onacceptabel gedrag vertonen. Ja. Yeah. Um, uh, uh, zoals, uh, zoals bedreigen, bespuwen of, uh, of slaan. En het OV-verbod werkt heel goed omdat het juist op een, een, een beperkt aantal lijnen uh, uh, ingezet wordt. Mm -hmm. en zodat het, uh, zodat het ook controleerbaar blijft. Maar, maar hoe voorstellen... controleer je dat dan? Want, want ik kan me niet voorstellen dat iedereen uh, aan zijn gezicht herkend wordt. Nou, zoals uh, zoals in, uh, dat, dat betekent dus dat je het heel beperkt in moet zetten. Mm -hmm. Alleen maar voor, die, voor die, die, die hele kleine groep. En dat betekent bijvoorbeeld voor het concrete geval van afgelopen zaterdag... Um, uh, de jongen die uh, een controleur heeft geslagen bij de tramhalte uh, van lijn 2... Mm -hmm. uh, betekent dat, dat die jongen een tram verbod heeft... De periode van acht weken. Dat betekent dat uh, de vaste conducteurs op de tramlijnen zitten. Uh... Die krijgen een, een kaartje mee waarin de persoonlijke gegevens van, de, van die dader uh, staan. En uh, compleet met een fotootje. Ja. En zij uh, uh, zitten vast op die lijnen. Juist zodat ze ook dat OV-verbod kunnen handhaven. En wat gebeurt er dan als, ik, er, als, er, als er wel iemand instapt? Dus stel ik sta op die lijst, maar ik stap toch in. Wat, wat gebeurt er dan? Rijdt de tram dan niet verder voordat ik uitgestapt ben? Of? Dan uh, wordt, meld, er, wordt er uh, uitgestapt eerst aan jou gevraagd uh, of je je kunt legitimeren... zodat we kunnen controleren of jij daadwerkelijk degene bent... die een OV-verbod heeft. Mm. Is dat het geval? Uh, dan, uh, dan roepen we onze controleurs en de politie erbij. Want dan ben je direct in overtreding. Ja. En wat, wat doen jullie verder aan preventie eigenlijk? Uh, nou ja, wat ik al zei, die, die, dat OV-verbod is echt bedoeld voor die hele harde kern. Uh, daarnaast uh, um, zetten we een breed scala aan, uh, aan middelen in. Dan kun je denken aan uh, een vaste conducteur op, uh, op iedere tram. Dus iedere tram is plant door uh, zowel een trambestuurder als een conducteur. Die conducteur mm -hmm. die loopt ook actief door de tram heen zodat hij zichtbaar is voor onze reizigers. Zodat reizigers um, um, hem goed kunnen benaderen op het moment dat, uh, dat ze vragen hebben. Maar ook uh, op het moment dat zij uh, uh, een, een uh, vervoersbewijs willen kopen. Mm -hmm. dat, werkt, uh, dat werkt goed. We okay. uh, zetten 6000 uh, camera's in. op ons, Dat stond als in de voertuigen. En die worden ook uh, um, uh, live uitgekeken. Uh, door de camerabewaking. Camera Oké, okay. wel, met, wel met goede kwaliteit? Want ik, ik schrik altijd zo van al die camerabeelden... die we dan zien bij Opsporing Verzocht. Dat ik denk, nou ja, als je daar iemand aan moet herkennen... dan, uh, dan weet ik het niet. Maar uh, dit is wel ja. goed uit te zien, zeg maar. Wel goed uh, ja. af te kijken. Ja, kijk, we gebruiken die camerabeelden ook heel gehecht... in combinatie met, uh, met controleurs. Ja. Dus als er, uh, uh, ik noem maar wat, als, uh, als uh, onze camera's iets, uh, iets registreren op Rotterdam Centraal... en daar is een controleteam in de buurt... dan kunnen ze daar ook direct naartoe gestuurd worden... zodat ze wow. daar ook direct op kunnen handhaven. Yeah. En, en dat is ook de andere, de andere belangrijke maatregel. We hebben uh, uh, 200 COV'ers in dienst. Dat zijn controleurs openbaar vervoer. Yeah. En zij, dat zijn de bijzondere, bijzondere uh, opsporingsambtenaren. Ah, ja. Die ook bevoegd zijn om uh, um uh, uh, procesverbaal uit te schrijven bijvoorbeeld. En die bevoegd zijn om uh, met handboeien te werken. Uh, dus zij kunnen ook daadwerkelijk handhaven. Oké. Okay. Kijk, dus jullie doen Allemaal. daar wel echt heel erg veel tegen, zeg maar. Ja, we doen ja. daar heel veel tegen. En waar, ik op zich ook, uh, waar wij ook verschrikkelijk blij mee zijn, is de goede samenwerking die wij hebben met de politie. Ja. Uh, hè, dat, dat je ziet dat op het moment dat dan onlangs fout, uh, gaat, het dan ondanks die maatregelen toch fout gaat, als het ondanks die maatregelen toch fout gaat. Uh, dat de politie uh, ons net zoveel prioriteit geeft. Ja. Als, uh, als dat ze een oproep van hun collega's zouden krijgen. Ja. Maar het heeft het weekend er ook toe geleid dat alle tweede daders direct uh, gepakt zijn met de politie. Kijk, dat, uh, dat is gelijk effectief. <laughs> dus ze ja. zetten het in ieder geval ja, hoog op hun prioriteitenlijst. Dat is in ieder geval fijn om te zien. Uh, geweld tegen vervoerders gaat het ooit ophouden, denk je? Ehm, um, nou ja, kijk, wat wij, uh, wat wij dan vaak zeggen is, kijk, je het is, het is niet een, een probleem van uh, de vervoersbedrijven aan zich. Het is een maatschappelijk probleem waarbij je ziet dat uh, de uh, ene keer is het een medewerker en de volgende keer is het een trambestuur. Ja. Um, het is een maatschappelijk probleem. Het is waarschijnlijk een, een, een probleem voor mensen met, met te korte lontjes. en ja, uh, ja ook. Maar na, de naam zegt het al. Wij vervoeren de maatschappij. Ja. Uh, we, we rijden in een in een fantastische stad, maar ook de ene grote stad van de, van de, van Nederland. Ja. En uh, ja, dit he, hoort helaas ook bij de problematiek van zo'n zo grote stad. We ja, dus zijn helemaal helemaal de afkomen. Dat dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar jullie zijn in ieder geval hard op weg. Ja, dat, dat proberen wij wel. En we, nogmaals, we zien dat het, het totaal aantal incidenten um, uh, enorm daalt. En we zien ook dat reizigers het over het algemeen heel prettig vinden... en zich veilig voelen in ons openbaar vervoer. En dat is voor ons toch steeds het allerbelangrijkste. Nou, dat, dat kan ik me inderdaad goed voorstellen. Uh, wil je hartelijk danken, Eline Klooster-Woordvoerster bij het RET. Uh, bedankt voor je tijd. Oké. Okay. little town I grew up believing The gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging out shirts in the dirty breeze, and after. aren't there It's just imagination Relax Everything's the same back In my little town My Little Town, hoorde je, van Simon en Garfunkel hier op Radio 1. Dit is De Nacht, luistert u naar. Ja, en we zijn op zoek naar uw verhalen over geweld in het OV. Dus dat kan zijn in de trein of in de tram of in de metro, de bus. Op allerlei plekken natuurlijk eh, wordt er nog steeds helaas veel mensen in het OV geconfronteerd met geweld. En eh, als het goed is, heb ik Jos aan de telefoon. nacht. Hallo? Hi, goedenacht. Hallo. Hallo? Ben ik, ben ik eraan? Ja, zeker. Oh, nee, u hebt Berend willem brengen aan de telefoon, maar Maastricht. Oh, excuses. Ik ben 70 jaar, ja, ik ben 70 jaar en ik reis heel veel met bussen. Oké. Okay. Maar eigenlijk is het zo, ik heb het verhaal gehoord van mevrouw uh, Kloosterman, Ellie Kloosterman. Maar die harde kern yeah. die zit ook bij bepaalde buschauffeurs. Die okay. dus denken dat ze de, ba die dus de baas over de bus zijn. Ja. En die dus geen tactiek. die, die niet tactisch zijn. Ah. Om te beginnen is het niet aan de buschauffeurs om kaarten te controleren als mensen al op een of andere manier in de bus zijn gekomen. Tenzij achter iemand doorgelopen, zoals ik zie. of de, de, de achterdeur blijft te lang openstaan dat mm hij -hmm. in de bus glipt. En de chauffeur ziet dat dan en die gaat dan verhaal halen. Ja. En, en dan heb je, dat, dat, dat moet hij heel, heel tactisch aan de, aan, aan de controleurs overlaten. Ze, de, maar in, in de bus ja. heb je toch eigenlijk altijd alleen maar een buschauffeur? Ja, maar soms, sommige mensen weten niet erin te komen. Ja, precies. Doordat de, de achterdeur te lang blijft openstaan. omdat ja. hij met, met een kaartje te verkopen is. En, uh, en dan, uh, dan hoort hij die piept niet. En dan merkt hij toch dat iemand geen kaartje heeft of wel een kaartje. ja. ja. Maar dan mag dan, de buschauffeur om, toch zeggen van... Uh, wilt u toch even uw vervoersbewijs nee, laten taak. zien? Nee, de taak is aan de controleurs. Ja, maar in bussen heb ja, je het, geen controleurs en, toch? En, de taak is aan de controleurs. De en ik heb vaak een proces verbaard gekregen dat mijn kaartje niet goed was... aan de controleurs, maar nooit van de buschauffeurs. Dat er iets niet goed piepte of weet ik veel. Ja. Dat er te weinig opstond. Maar, maar nou is het dus zo dat ik dus van heel veel chauffeurs heb gehoord... en er ook over gepraat, want ik doe dagelijks met de bus... Door de hele ja. provincies in de heel Nederland... Ja. heb ik erover... en weet je wat die zeggen? dan halen ze de schouder op. En weet je wat die zeggen tegen Hiep Die zeggen dit. Ja, maar het zijn altijd dezelfde. Dat ja. zeggen ze tegen mij. Het ja. zijn altijd dezelfde chauffeurs... die moeilijkheden uitlokken. Ja. En dat is de andere kant van de medaille. En dan wordt en dan is het boos. heel gemakkelijk. En dan is het heel gemakkelijk om... voortaan dus die moeilijkheden te, te, te vermijden. Ja. Als de buschauffeurs... dus zich niet met de controle bemoeien... Waar is de politie voor? En dus de controle. Die zijn er dat is beroepsmatig, is dat ja. zo. Maar Willem, ik ben dan, dan toch benieuwd... ik reis ook best wel vaak met de, met de bus... maar ik zie eigenlijk altijd alleen maar een buschauffeur. Controleurs komen toch niet in de bus? Want dat is dan toch ja, gewoon zeker. de verantwoordelijkheid van de bus? Ik heb een van Helen naar Zittag, de, chauffeur dan? de vorige week. Dat okay. ik met mijn kaartje niet... En dat betaal ik gewoon. Yeah. Maar sommige mensen hebben moeilijkheden of zijn junks of dronken. Ja, als ik zelf op straat dronken mensen zie in Maastricht en ik yeah. kom s'nachts over de brug en ik kom studenten tegen, die lallen daar, ga ik in het midden van de brug lopen. En als ze me willen pakken of schoppen, spring ik over de brug in het water. Zo. Ook nog. En dan zwem ik naar de kant. Dat is tactiek. Vluchten, ja. is de, vluchten is de beste verdediging. Het ja. niks, heeft niks met lastheid te maken. Een militair is natuurlijk ook eh, helemaal voor, eh, verdekt op, opgesteld voordat hij gaat schieten. Ja. Nee, maar dan... moet, er zijn chauffeurs bij die moeten tactiek gebruiken. Ja, en dan precies. krijg je geen klappen in je smoel. Oké, okay, maar dus u zegt het is deels aan de chauffeurs te wijden? Gewoon aan hun gedrag, en hoe zij zich opstellen. Aan één op de duizend, één op de duizend. Die hebben thuis niks te zeggen... of zijn met de verkeerde benen uit bed gestapt... of hebben geen zin. Sommigen ja. zijn er zelf... overal zijn slechte mensen bij. Je hebt slechte soldaten, slechte priesters... slechte monniken. Ja, slechte... Maar, is toch, maar Willem, het is toch geen reden om ze dan een klap te geven... Nee, maar ze, uh, hij wordt dan achter in de bus aangesproken. Ja. En dan zit hij zo dat hij met zijn voeten kan werken. En probeer dan achter uit de bus, want die jongen laat zich de bus niet uitgooien. Probeer dan nog maar iemand, de kat maar graag vongen, dus uit die bus te werken. Ja. ja, dan krijg je een vechtpartij. En het gekke is dat het, het publiek bemoeit zich niet mee, want die zien zelf dat de chauffeur het heeft uitgelokt. Ja. Ook geldt ook. Ja, maar... maar die chauffeur moet rustig terug naar zijn... en die moet zeggen, ik heb hier een uh, verstekeling in mijn bus. Ja. En dan komen ze wel naar hem toe en hoeft zelf niks te doen. Als ze zich aan die regels houden, krijg je geen maar één al... chauffeur meer een klap. Okay. Want ze lokken het zelf ook mee uit. Nou, het ik... komt altijd van twee kanten. En je moet het verhaal altijd van twee kanten horen. En ja, mijn maar, kant is ik, dit ik, verhaal. Ja. Ik, ik kom niet voor ze op. Ik kom niet voor, die, voor ze op. Maar je kunt het uit de weg gaan. Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd. Willem, dank dat je wel je voor het telefoontje. En, en, en blijf zeker luisteren. En naar aanleiding van het verhaal van Willem... ben ik wel heel erg benieuwd of er misschien een buschauffeur luistert... die zegt, nou, hier wil ik wel heel graag op reageren. 0801121. dat is het gratis telefoonnummer. Je mag ook een mail sturen als u dat prettiger vindt. Nacht, En anders via de Twitter, hashtag ditisdenacht. De conclusie van Willem was eigenlijk... ze lokken het misschien soms zelf wel een beetje uit... door uh, ja, zich als controleur te gaan gedragen... waardoor mensen zich ja, toch een beetje vervelend voelen in de bus. Uh, benieuwd naar uw mening. Geweld in het OV, dus in de trein, in de bus, in de metro. Wellicht heeft u het een keer gezien. Hoe is zoiets dan ontstaan? Ik ben heel erg benieuwd naar uw uh, verhalen. Mag u doorbellen 0800 1121? Dus uh, ja, misschien een situatieschets. Ik ben benieuwd en ook ben ik heel erg benieuwd of er een chauffeur luistert die hier wel op wil reageren. Maar eerst muziek van Bobby McFerrin. Every time I feel the spirit moving in my heart, in my heart I will pray. Every time I feel Bobby McFerrin maar ook Esperanza Spalding zong mee want dat was de vrouwenstem die erbij hoorde. Nummertje heet de Every Time. Nu luistert naar dit is de nacht op Radio 1. We hebben het over geweld in de Trein, in de bus, in de metro, in de tram. Ja, het gebeurt helaas uh, nog best vaak dat de conducteurs of uh, uh, buschauffeurs klappen krijgen van de reizigers die het niet eens zijn met het feit dat ze er worden aangesproken dat ze bijvoorbeeld zwart rijden of dat ze uh, ja, iets hebben gedaan in de bus wat eigenlijk niet door de beugel kan. Uh, ik ben benieuwd naar uw reactie hierop. Uh, net spraken we Willem en die zei ja. Terecht. Moeten ze dus ook maar niet voor uh, he, rechter gaan spelen in de bus? Het is niet hun bus. Maar ben benieuwd naar uw mening. Vindt u dat het kan? Vindt u dat het niet mag? 0801121. dat is het gratis telefoonnummer. En mag ook mailen naar nachtapenstaart.eo.nl of uh, twitteren met een hashtagje. Dit is de nacht. Dus over geweld in de bus, in de trein, in de ja, overal. Eigenlijk alle, alle openbaar vervoersmogelijkheden die we hebben. Um, we hebben ook iemand aan de telefoon. Meneer Munsterman, goedenacht. Oh, goedenacht. Uh, voordat ik het verhaal vertel, wil ik er wel bij zeggen dat mijn ervaringen doorgaans goed zijn. Althans met de bus, met de rest heb ik geen ervaring. Kijk. Maar ik heb ook wel eens een keer iets meegemaakt wat toch iets heel uh, dat, uh, toch heel vreemd was. En eigenlijk ook wel boosheid opriep van okay. de chauffeur. Vertel, wat, wat, is nou. er? wat, wat gebeurde er? Nou, ik stapte ter hoogte van de sportschool in Amsterdam-Zuid, de sportschool Zuid, hoe heet die geloof ik, maar in de bus naar Aalsmeer. Ja. En die was uh, vrijwel helemaal uh, bezet, behalve de achterbanken, dat zijn van die dubbele banken. Mm -hmm. En er zat één uh, nogal gezette uh, dame met een bruine huidskleur en twee kleine kinderen lagen over de banken heen, of op de banken. Ja. En de rest van de, van de zitplaatsen waren bezet met koffers en tassen. Oké. Okay. Dus je had zeg maar dan vier plekken eigenlijk... Uh... Ja, nee, er, er waren nog meer plekken bezet. Want twee banken werden helemaal in beslag genomen door die twee kinderen. En de rest was volgezet met tassen en, en koffers. Dus ik vroeg gewoon heel beleefd of ik mocht zitten. Ja. Ik, een van die kinderen had gewoon eventjes overeind kunnen komen. Ja. Ik kreeg helemaal geen antwoord. Die vrouw keek me alleen heel boos aan. Ik ben gewoon blijven staan. Ja, ik loop wat moeilijk, dus dat is niet zo'n pretje. Maar ja. ik ben op een gegeven moment, toen de bus moest wachten vanwege een ongeluk... ben ik naar de chauffeur gelopen. En toen vertelde ik wat ik meegemaakt had achterin. Ja. En tot mijn stomme verbazing deed hij de voordeur open. En hij zei eruit, ik moet hier geen racisten in de bus. Nou, echt? Ja, dat is echt gebeurd. Maar andere, andere passagiers gingen er zich mee bemoeien. Want die zeiden dat ze zich er vaak aan geërgerd hadden. Aan deze situatie. Maar dat ze er niks van dorsten te zeggen. Ja, maar dus dat ik... ging toch ook helemaal niet om, om, om huidskleer. Het ging toch om het feit dat u niet kon zitten. Um, ja. Ja, nee, maar dat of... heb ik toch ook zo precies verteld. Maar, ja. de, chauffeur, maar de chauffeur die was dus... Uh, en later zei hij, toen ik dat probeerde uit te praten... zei hij, ik heb liever geen klappen, zegt hij. Ik zei, maar je krijgt van mij toch geen klap? Nee, hij zegt, hij, maar die vrouw heeft me heel veel vrienden... want er blijkt daar een camping te zijn. Oh. En daar, wordt, daar, wordt ze dan, daar moeten ze dan heen. Vandaar al die tassen en die koffers. Maar waar het nou om gaat, is die chauffeur... die was natuurlijk heel ontactisch... Ja, ja, maar hij dacht gelijk, oh-oh, uh ik, ik heb dit vaker gehoord of meegemaakt. En uh, ja, misschien collega's of hij zelf die eerder klap had gehad... van vrienden van die mevrouw, dus dat hij dacht van nou, laat hem maar lekker zitten. Uh, hey. Laat nee, ik het maar, kijk, maar niet maar... moeilijker maken dan het is, en ik zet u eruit. Nee, maar kijk, hij wilde mij eruit zetten. En daar ja. moeide gelukkig andere, andere uh, passagiers. Ja. die daar kennelijk regelmatig ook mee te maken hadden. En die zeiden ook dat het geen werk was. dat die chauffeurs er niks van zeiden. Ja. En, er, en er was plek zat, alleen niet voor mij dus kennelijk. Nee, maar dan, dan was het zeg maar een soort noodverweer van die chauffeur eigenlijk. Die dacht, ja, uh, ik heb dit uh, vaker gehoord bij collega's, misschien nog bij mezelf. Um, dus ik, ik kies uh, eigen voor mijn geld. <laughs> ik, ik zet deze manier er gewoon uit, dan is het probleem opgelost, zeg maar ja, is natuurlijk helemaal ja, maar dat, niet, niet netjes. Maar kijk, ja. Ja, maar dat bewijst, dat bewijst dus dat er dus een hele rare mentaliteit heeft bij bepaalde mensen. Ja, ja maar, dit het, is, is, het is ook angst denk ik. Het is wel een, een angstreactie. Ja, maar goed, dit is er langzaam maar zeker ingeslopen. Mm -hmm. En uh, dat is hetzelfde als dat we jaren geleden... Maar goed, dat staat hier buiten. Toen is het huis leeggeroopt door mensen die zwart waren. En toen de politie vroeg of ze uit het kenmerk hadden, waren ze wat aan hadden, Toen zei mijn broers ze zijn zwart. En toen werden wij opgepakt omdat wij racisten waren. Het woord racist wordt namelijk de laatste tijd heel vaak gebruikt. Maar je moet het natuurlijk ook niet omdraaien dan. Nee, maar dat is, een, ja, maar dat is natuurlijk weer een hele andere discussie. Maar nee, daar ik, ja. ga ik ook niet, nee, dat heb nee. ik wel. Maar waar ja. het nou om gaat, is die chauffeur was dus op dat moment. Ja. Nou ja, ik vond het gewoon dat hij... Hij wilde mij er werkelijk uitzetten gewoon. Ja, ja bang was, voor de gevolgen van, uh, van, van die mevrouw. Maar dat dat natuurlijk uh, ja, iedereen kunnen zijn met, uh, met vrienden uh, die... Uh, yeah. He, misschien met geweld uh, dingen oplossen. Ja. En die man die dacht, nou, ik waag me daar niet aan. Ik, kan, ja, ergens, ja, ik, snap dat, ik snap dat het nu niet terecht is dat hij u eruit zet. Maar ja, ik snap ergens ook wel dat hij denkt: van, oh jee, ik wil niet in een problemen komen. dat ze me vanmiddag na mijn dienst staan op te wachten. Nee, maar je begrijpt uh, toch wel dat het een soort boosheid opwekt? Ja, de mensen absoluut. Zelf... Ja, je de zeker mensen weten. Zelf ook minder tolerant worden. En, de, ja. en dat andere geweld van in bussen en trams en in treinen dat wordt op geen enkele manier door mij goed gepraat, want ik vind nee. het zelf ook te gek voor woorden. Daar gaat het niet om. Maar mm. soms moeten de de bestuurders ook wel eens nadenken voordat ze wat zeggen. En je ziet ook wel eens mensen die zitten helemaal onder de stuf of zo, mm. hoe dat heet. Ja, die moet je toch anders benaderen, want die zijn gewoon niet verreden vatbaar. Nee, nee, precies. Nee, ik, ik wil u wel bedanken voor uw verhaal, uh, meneer ja, Munsterman. bedankt dat u even wilde luisteren, dat was ja, hartstikke mooi. zeker. wil luisteren naar de radio, bedankt. Kijk, heel fijn, heel fijn. Ja, bedankt voor het reageren. Dat was meneer Munsterman, die inderdaad uh, ja, bijna de bus uitgezet werd... en uiteindelijk begonnen andere, chauffeurs, uh, van andere passagiers zeg, er mee te bemoeien. Het, het lijkt me ook wel een lastige publieke taak. Ik bedoel, je zit in een bus en je rijdt met mensen. En je weet natuurlijk nooit wie er allemaal in je bus komen. En waar mensen zijn, waar mensen op een hoopje zitten... ontstaan soms conflict. En hoe ga je er dan mee om als chauffeur? In heel veel gevallen uh, wordt het nu met klappen opgelost. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt de oplossing. Geweld dat uh, is natuurlijk het laatste waar we uh, aan moeten denken. We moeten eigenlijk helemaal niet aan denken. Uh, maar het gebeurt wel. Wat zijn uw ervaringen in de bus, de metro, de trein, de tram... Uh, met geweld. Heeft u dat wel eens meegemaakt in de trein of de tram? U mag reageren 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Maar een mailtje sturen kan ook hoor. Dat mag naar nachtapestaart.io.nl als u toch liever uh, anoniem wil blijven. Misschien omdat u wel eens klappen heeft gekregen in het OV. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Um, ja, U bent, uh, u bent welkom om, om het door te geven. Na nou, de telefoon ook Frank. Goeienacht. Hallo. Hallo. Miranda dacht ik, hè? Nee, Saskia. Saskia. Ja, Saskia. De ja, andere juist. vrouwelijke presentatrice. Ja, precies. Hè? Ja, oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Eh, het is een onderwerp, dacht ik, denk ik... en ik denk dat iedereen dat vindt. Mm -hmm. Daar raak je niet over uitgepraat. Nee, precies. Eerst dacht ik nog, waar hebben we het over? Iedereen kent het. Ja. Dus er valt, denk ik, heel makkelijk iets over te zeggen. Ja. Goed, ik neem regel... maar ik heb drie dingen ik zat een tijdje terug in de trein mm -hmm. naar richting Os, de Mos ik had een trein of een kaart nee, een krant in mijn hand ik ga zitten, yeah. ik sla die krant open en in de coupé schuin voor mij zat een groep, ik vond dreigende jongelui yeah. ik zat, ik sla die krant open en zij vragen aan mij meneer, mogen we even uw krant lenen yeah. ik zeg, dat mag, ik zeg maar ik ga eruit, zo zei ik het Twee over twee halters ga ik eruit. Ja. Mag dus. ik dan mijn krant terug? Oké. Okay. Nee. Dus ik was, we waren daar. Ik, ga, ik wilde er dus uitgaan. En ik voelde al een dreiging alsof die jongens ze provoceerden. Nou, andere mensen roken de onrust. Ik ben dus gewoon uit de trein gegaan en heb de krant aan hun gelaten. Ik bedoel, potentiële onrust of al potentieel geweld. Ja. Ze waren gewoon op iets uit, dat kon je voelen. Ja, en ik dacht nou, dan uh, uh, liever die krant houden daar... dan dat ik uh, misschien klappen krijg of een brutaal uh, weerwoord. Dus ik stap uit. Ja, heb ik ook gedaan. Ja. Ik maak ook wel eens mee... dan zit ik in een zogenaamde sprinter vanuit Utrecht... Ja. richting Eindhoven. Ik heb twee keer meegemaakt dat de conductrice... Zij, die hoorden niks zeggen. En toen was er ook onrust in de trein. Jongelui gedronken, et cetera. Mm -hmm. Ja, maar ik doe niks, zeg ze, op zijn Brabants. Ik laat haar maar. Ja. Terwijl het onrust was. Ja. Ook angst, denkt u? Dus angst. Ja. ja ik kan het me goed voorstellen. Ik zat laatst zelf in een trein en, uh, in, in Amsterdam. En er zaten twee jongeren naast mij. En die hadden ontzettend hard muziek aan, maar echt heel erg hard. Ze hadden er geen ja, ja. oordopjes in, het stond gewoon op de speaker, zeg maar. Dus zij ja. namen gewoon een coupé over met hun eigen DJ-setje, zeg maar bijna. Live ja, ja. In, de, in de coupé. En ik dacht, nou ja, ik vond het een beetje asociaal. En ik zeg er eigenlijk nooit ja. wat van. Het ligt ook helemaal niet in mijn aard om daar iets van te zeggen. Maar ik dacht, uh -huh. ik vind het zo asociaal. Dus ik ja. zei er toch wat van, voor het eerst in mijn leven. Ik ja. zei, nou jongens, zou de muziek misschien wat zachter kunnen... of zou je, zouden jullie misschien oordopjes in willen doen... dat jullie samen kunnen genieten, maar niet de hele uh -huh. trein? En ze werden zo kwaad op mij... Ik kreeg echt... Uh, ja, maar je kunt zelf toch een koptelefoon opzetten. En uh, luister dan maar lekker naar je eigen muziek. Ik zeg, ja, maar het gaat ja, niet ja. alleen om mij, maar om die hele trein. Maar ik, ik, ik durfde niks meer te zeggen. Ik dacht, oh, oh ze gaan me straks aanvliegen of iets. Dus, ja. ik denk, ja. dus ik kan me ook goed voorstellen dat je als conducteur uh, in de trein ook denkt... Ja. van Ja, ik waag me er niet aan. Want het kan soms zo bedreigend overkomen. Ja, ja. En, ja, sorry. Nee ja, ik wou, ik wou zeggen dat dat had u dus eigenlijk ook een beetje. U had dezelfde situatie van met die krant. En u dacht, nou ja, laat dan die krant. Maar ik heb ze uiteindelijk hun muziek maar laten draaien. Want ik ja, ik, ik wist niet wat ik er nog van moest zeggen. Ik vond het eng hè? Ja, ja dat is het ook. Ik vraag me wel eens af, ik heb nog drie minuten nodig, ik vraag me wel, <laughs> wel eens af welk verschijnsel is dit dat jongere, opgroeiende mensen, misschien ben ik vroeger ook wel zo geweest, maar ik dacht het niet, mm -hmm. maar welk verschijnsel is het denk ik wel eens, Welke drive is het dat opgroeiende mensen zo'n aversie hebben tegen, nou voor hun beleving denk ik, mm -hmm. potentiële macht. Ja, gezag of iets dergelijks. Ja, ik weet. zijn het alleen jongeren. Dit zijn natuurlijk wel twee voorbeelden met jongeren. Um, maar ja, het ja. OV-geweld gebeurt natuurlijk wel in meerdere leeftijdsgroepen. Maar ja, ik, ik durf het niet zo goed te zeggen. Het zijn natuurlijk heel erg waarden en normen. En wat net natuurlijk ook werd gezegd door, door Eline Klooster van het RET. Het is het openbaar vervoer. En wat openbaar is, natuurlijk, ja. daar ontmoet. Iedereen elkaar en ongeacht ja. uh, opvoeding, uh, normen, waarden. Iedereen zit in eenzelfde trein of bus. Ja. En daar kan natuurlijk ook conflict ontstaan. En ja, um, absoluut. Ja, dat is natuurlijk dan, hè, hoe, hoe gaan we daarmee om als samenleving? Dat is uiteindelijk een beetje, hoe, hoe, hoe komen we eruit? Mogen we inderdaad ja. mensen ergens op aanspreken? Of zijn we dan bang dat we dan inderdaad klappen krijgen? Of uh, iets dergelijks? Ik vind het wel een ja, moeilijke, ja. moeilijke situatie eigenlijk, ja, ik weet het niet zo goed. ProRail, dat is het laatste voorbeeld. Mm -hmm. Ik neem ook vanavond nog, ik neem regelmatig de trein, ook vanuit Eindhoven, mm -hmm. naar mijn woonplaats Best. Er is een of andere avond in de week dat de studenten, of niet alleen studenten denk ik, een hele jonge lui kunnen dan goedkoop iets drinken. Een hele hoop jonge lui gaan richting de bos Best, Bokstel, Vught, die kant. Hè? Yeah. Op een of andere avond, ik dacht dus dat het een vrijdagavond was, zit de trein bomvol. Ja. Wat doet ProRail? Wat hebben ze gedaan? Tenminste, het laatste jaar. Ze sturen een ploeg beveiligers mee. Oké, okay, ja, in en de trein. dat helpt, hoe zeg je dat preventief? Ja, gewoon al, al, al bij wijze van die zitten daar al uh, grote kleerkasten, zeg maar, uh, om te zorgen dat de jongeren zich gedijst houden. Het helpt, I ja. iedereen merkt het stond hier ook in de, in de krant uh, een paar weken geleden. Het werkt dus afschrik, afschrikwekkend. Ja, ja, precies. Dus dat zou misschien uw oplossing zijn. Dat u zegt, van nou, misschien moeten er al uh, preventief uh, um, een paar sterke mannen aan boord. <laughs> Met een uh, opvallend uh, jasje. Van ik ben beveiliger. Ik denk niet dat iemand er per se stoer en krachtig uit moet zien. Hmm. Ook dat kan een bepaald effect. Hè? Ja, dat is waar. Maar iemand met gezag. Iemand die een beetje de orde in de hand houdt. En twee ervan hadden een hond bij zich. En dan gaat er een omloopje ja. zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar die reis op zich verloopt dan wel rustig. Ja. Dus dat zou volgens u wel een oplossing kunnen zijn. Ik denk dat het veel geld kost. Maar het, het werkt wel. Maar hm. hoe ver zijn we heen, hè, uiteindelijk? Ja. Ja, dat is dan weer de andere discussie inderdaad. Hè? Hoe gaan we daar om met samenleving? Hoe, uh, ja. ja, ja. ja dat Dit is. was het. Ja, nou, ik, ik wil u hartelijk danken voor uw verhaal. Jij ook. Ik bedankt, hè? Nou, u ook bedankt. Ik vond Ja, ontzettende interessante discussies die u aansnijdt, inderdaad. Van, hè, waar ligt het aan? Want het geweld in het OV heeft natuurlijk ergens een grondslag. En ja, hoe lossen we dat dan op als samenleving? Nou, een moeilijk vraagstuk. Ik denk niet dat we daar vannacht uit gaan komen. Maar ik wil u wel ontzettend bedanken voor uw verhaal. En als u ook denkt, als u zit te luisteren thuis... en u denkt, nou, daar wil ik ook nog wel over meepraten. Ik zat laatst in de trein. Toen zag ik toch iets gebeuren. Nou, daar ben ik ontzettend benieuwd. U mag bellen 0800 1121. Of een mail sturen. NachtapestaartEO.nl En dan is de Twitter. Een hashtagje dit is de nacht. Maar nu eerst muziek van Paul Jong.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 It's my home. I'm the type Wherever I lay my head, that's my home, Paul Jong. dus eigenlijk al een klein voorproefje op wat we na drie uur gaan bespreken. Dan gaan we het namelijk hebben over het leven op de straat. En volgens mij is het daar heel erg toepasselijk bij. Maar nu hebben we het nog even over het geweld in de trein, de metro, de tram. Alles, het openbaar vervoer waar we dagelijks er volgens mij wel mee te maken hebben. Althans, uh, heel veel mensen. Ik zelf uh, ga... Redelijk vaak met de trein. En gelukkig zijn de meeste ritjes eigenlijk... Uh, heel positief, heel fijn. Um, die gaan eigenlijk doorgaans altijd goed. Eh, niet heel veel agressie meegemaakt. Maar toch gebeurt het wel heel erg vaak. Afgelopen weekend nog drie grote incidenten... waarbij uh, ja, mensen in de trein... de, de conducteurs of de bestuurders... klappen krijgen van... Uh, ja, de mensen die meegaan. Ja, en... Hoe komt dat dan? En waar ontstaat dat? En uh, heeft u het misschien wel eens meegemaakt? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. Dus daar kunt u uh, op bellen. En u mag natuurlijk ook mailen. nachtaperstaart.eo.nl. Benieuwd naar uw verhalen over agressie in het openbaar vervoer. Maar eerst Supertramp. De Logical Song van Supertramp hier bij Radio 1. Dit is de Nacht. En op de valreep van dit uur krijg ik nog een mailtje van Marco. Hij is zelf buschauffeur en hij vindt het soms inderdaad wel lastig... om mensen te attenderen op zwart rijden bijvoorbeeld... of op uh, ja, gedrag wat eigenlijk niet kan in de bus, zegt hij. Maar over het algemeen heeft hij ontzettend leuke baan... en geniet hij er heel erg van. En dus het is jammer dat er soms angst ontstaat onder de chauffeurs. Maar over het algemeen is hij dus een tevreden man. Nou, kijk, dat is dan een mooie afsluiten van dit uur... over geweld in het OV, in de bus, in de trein, al dat soort dingen. Uh, wat helaas nog wel voorkomt, maar waar ze dan dan gelukkig ook weer hard aan werken om daar vanaf te komen. Zometeen na drie uur gaan we verder over het onderwerp op straat leven. En ik heb twee hele interessante gasten hier aan tafel zitten. Dus blijf zeker luisteren. En als u over dat onderwerp mee wil praten... bent u uiteraard weer van harte uitgenodigd om ons te bellen. 0800-1121.